En u graag aandacht, we beginnen in uw Brit-Hadassa. En iedereen eerst, goede concentratie van binnen. Hoef je geen ogen dicht te doen, maar probeer van binnen, concentreer jezelf. En bere, for, bereid jezelf voor de ontmoeting met Yeshua. Daar gaat het om. Onze lessons. is, moeten leiden tot de ontmoeting met Yeshua. Niet praten over Yeshua. Maar de ontmoeting betekent ontmoeting met Yeshua, betekent gevoel. Niet het hoofd, niet, niet met je kop moet je gaan Yeshua begrijpen. Met je gevoel begrijp dat jij ervaart hem waarbij je hart smelt voor Yeshua. En daardoor komt alles binnen als balsam het leven dat jij gaat ervaren. Binnen jezelf. En die momenten zijn uh. geweldige <coughs> <coughs> momenten. Die moet je steeds ervaren. Nu een klein beetje, dan een klein beetje, dan steeds meer. En langzaam meer, langere periode van contact met Jezus te hebben. Nog langere periode. En daarnaast, so zodat het uiteindelijk. Zo diep ingeankerd zal worden, jouw uh, contact met Yeshua, dat het niet meer los te krijgen zal zijn. Jij zal het niet meer kunnen, niet willen en niet kunnen los jezelf te, uh, te trekken van Yeshua, van de redding. En goed, wie, wie niet gehoord had het eerste gedeelte van de les, goed, thuis nog het doornemen van de zoger die daarvoor was... waar ik ook vertelde... bepaalde dingen die ook belangrijk zijn... om... Eh, ook in dit context. Probeer... van binnen nergens aan denken. Geen, geen andere gedachten. Niet eh, zorgen... of iets anders. Of denken dat jij zorgen moet maken over, over iemand anders, over kinderen, over jouw partner. Alles moet je, prei, alles moet je nu volledig uh, van jezelf afzetten omwille van Jeshua. Want Jeshua had ook gezegd wie houdt, wie heeft zijn moeder, zijn vader lief, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en weet ik veel van wie meer dan van mij, die komt niet tot mij, die krijgt geen Eigenlijk, Waarom niet? Want dan is de mens, heeft een deel van zijn hart uh, verpacht aan iets wat sterfelijk is. But je moet natuurlijk geven een liefde voor, voor, voor kinderen, voor andere dingen, voor wat, wat er ook is in de wereld. Maar dat moet een lawoos bekleding zijn. Ja, dat moet iets wat bekleding is en niet de kern. De kern moet je ja aan niemand geven en aan niets geven. Alleen aan je want alles wat waar je in deze wereld je liefde voor kan geven, is de vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Verdient dat liefde? Ja, Absoluut niet. De liefde verdient alleen. De kracht die geen aviut heeft, dat is Yeshua. De, iets wat leeft altijd, ja, dat is verbonden, Yeshua is verbonden met, met het licht ja, van onsterfelijkheid. Darum, alleen Yeshua bracht ons de onsterfelijkheid en de weg, de manier om hier tot onsterfelijkheid te komen. Dat ons lichaam gaat dood, dat is dat absoluut, dat is niets. Want als je van binnen het gevoel krijgt dat jij steeds dichter bij het ervaren van de, van, de, van de eeuwigheid komt, dan zie je hoe, hoe, hoe, hoe, hoe eh, ook het lichaam gaat ook werken en helpen jou, in, jou in, het, in, de ontwik, in het bereiken van jouw doel ook het lichaam gaat ook meewerken, want het kan niet ontkomen het lichaam het lichaam kan niet meer ontkomen aan, aan om zich aan te passen aan jouw nieuwe vorm van bestaan telkens wanneer je zelf vernieuwt van binnen, ook het lichaam moet meedoen betekent dat jij overwint het lichaam en het lichaam Doet alleen mee. Maar steeds overwinnen, steeds overwinnen in alle opzichten. In eten, wat etenspatroon betreft, in drinken, in seksuele omgaan, in uh, drang naar rijkdom, naar geld, naar macht, naar wetenschap. Alles moet je weten goed te kijken. Nou, is dat iets wat mee alleen maar het stik noodzakelijke geeft, of ga ik hier een beetje zo tekeer? Ga ik hier te veel aandacht aan schenken, aan iets wat niet relevant is, wat niet echt mijn, leidt mij naar mijn, eigen, naar mijn doel, die mijn eigen doel, dat altijd verbonden moet zijn met Yeshua, want anders is het een, een wanidee van een mens. Je kan dan de hele wereld, zoals je Yeshua zegt, de hele wereld kan je dan uh, overwinnen, maar zichzelf verliezen. Wat heb je daar? Uh, kijk nou wat we leren nu in de laatste tijd, over überhaupt in, in, in de, in de zorg. Wat leren we? Over die onreine krachten. Ja of niet? Over de zonde van Kain en het mechanisme van de zonde, het mechanisme van, de structuur van het mannelijke en vrouwelijke, van de citra agra. Ja. Kijk nou, geweldige dingen leren wij, die ons weer helpen, om te begrijpen, wat Yeshua zegt ook, over het uitdrijven, van de boze geest. Ja of niet? Hoe kan je ze uitdrijven? Oké, okay, in zijn naam, duidelijk. Maar ook begrijpen hoe ze functioneren is geweldig, is zeer belangrijk. Daarom is de, de zoger voor ons absolute must. Net zoals wat die, we doen in, hier bij Brit Hadasha. Want daar brengen in de zoger leren we ook de Chokma. Ja, bij Yeshua leren we ook veel van chassadim. Chesed van Yeshua, maar ook hoogmaal leren we natuurlijk de maar in de Yeshua, in, in de zogger leren we ook de structuur van de onreine krachten, hoe dat zit in de wereld, en hoe ziet de mens door zijn zonde, wat we hebben ook geleerd, belangrijke les van een stukje uit de zogger, hoe Kain door zijn zonde brengt die twee krachten, het mannelijke en vrouwelijke van de Klippa, tot actie, tot eenheid, waardoor uh, hij uh, waardoor ook zijn nakomelingen en hij dus ook zelf um, uh, zijn eeuwig bestaan prijs heb, heeft gegeven door de zonde door aangehecht te raken aan iets wat uh, sterfelijk is. Ja. Of aan of uh, willen hebben iets wat met alle kracht en macht, wat eigenlijk geen leven geeft. En dat is wat wij moeten steeds kieskeurig zijn om dat um, steeds te kiezen en bijstellen. Want wij zijn mensen, wij zijn allemaal, uh, behalve Yeshua, wij zijn allemaal de vier stadia van het. De wens om te ontvangen. Als wij zijn genoodzaakt, als zodanig zijn wij eigenlijk genoodzaakt om fouten te maken. Waarom? Wat? Wat is fout? Fout is om even naar links gaan, naar rechts gaan van het midden. Steeds. We moeten niet fout, maar dan moeten we steeds bijstellen onszelf. Ja? Dus dat, is dat men, men kan zeggen: als iemand zegt dat iemand niet niet zondigt, dan is het een comedie. Dan moet je weten: geen mens ooit had niet gezond. Ja, behalve Jezus, omdat hij geen aviut had, kon niet zondig. Maar alle mensen doen dat. Maar wij moeten dan steeds bijstellen. Over, die, over dat bijstellen. Um, ik had vorige keer gezegd dat ik wilde iets, een, een soort praktisch advies geven, praktische oefening geven. Een zekere hou vastgeven van, dat jij in jouw gevoel weet wat betekent dat, hoe moet je het doen. Uh, we ja, we hebben, hadden gehad over de verankering. Hoe moet je die verankering, okay, je zult ver, verankeren met, zoals ik had gezegd, ik probeer dat natuurlijk eenvoudig uit te leggen. Je zult verbinden, ja, je zou, je, zou, je zou verbinden, telkens verbinden met de bovenste die verret. Bovenste die ligt boven, ja, boven de gezet. En als je die twee verbindt, verankert, dan heb je al een verbinding, een zekere verbinding, in ieder geval de uithangspunt van de verbinding, tussen jouw boven gezet en onder de gezet. Dat is al dat je dat is alle correctie wat de mens moet doen, ...is die beiden te verbinden... ...zoveel mogelijk te verbinden... Uh, ...met elkaar... ...van binnenkant kunnen wij dat niet verbinden... Ik bedoel, de, de, ja, ...van binnenkant... ...wij doen het wel van binnenkant... ...maar ik bedoel... ...altijd, alle 6.000 jaar... ...blijft onze plaats... ...van onder de geze... ...als het ware... ...gescheiden van die kilim... ...van boven de geze... ...maar... Verankering kunnen we, kunnen we in zekere mate doen. Verankering, wat ik bedoel, de verankering is natuurlijk dat met de verankering is net zoals je dat uh, twee dingen met elkaar aan elkaar koppelt. Dat je hebt nog uh, vaak zo so nodig dat het de ene ding dat daaronder is, die komt dan binnen dat de, de ding wat boven is. Het is niet zo dat dit in één echt één stuk wordt met elkaar, maar het is wel natuurlijk een en bestaat wel in plaats van een, las, een lasje of, of een. Ja, je kan het altijd merken dat er toch niet een monoliete een verbinding is. He? Maar doet er niet toe. Wat wij kunnen, wij kunnen. Dus maar hoe kunnen we dat praktisch, wat, wat ik jullie had, had gezegd, doe de verbinding tussen je zot en de Tiveret. Dat is de verankering. Ik weet wat ik zeg. En ik weet wat ik doe. Ik kan het van binnen doen. Maar het is, hoe kan ik jullie dat... Ik, ik dacht, of kwam bij mij een manier waarop, dat, je, dat iedereen van jullie kan dat praktiseren. eigenlijk. Hoe moet je het doen? In ons dagelijks leven zien wij twee dingen. Twee, eigenlijk ervaren wij twee soorten druk. Goed, en nu probeer ik alles op te nemen. Ik probeer met eenvoudige woorden vertellen. Diepste, diepste, diepste dingen die er zijn. Die de mens kan uh, ervaren. Of diepste, die, er is geen diepte. Einde aan die diepte wat ik, wil, wat ik wil vertellen. Maar ik probeer het met normale woorden. Normaal hebben we altijd dubbele druk. Goed opletten. Altijd hebben we, in elke situatie, hebben we druk van buiten. Niet de buitendruk zelf interesseert ons niet, maar wat de druk van buiten doet aan mij. Deel? Dus wat ik ervaar als druk van buiten. En er bestaat ook een druk binnen mijzelf. Druk van binnen. Iedereen begrijpt het? Dus de druk bijvoorbeeld, de druk van, van, van een verlangen. Dat komt van binnen. Voor, dat kan vo komen voordat ik zie het object van mijn verlangen. Deel? Het komt van binnen. Of bepaalde krachten die in jou zitten, die dan borrelen. En daar moet je wel, dat voel je, dat, dat is innerlijke druk van binnen. ...en er bestaat druk van buiten. Jouw druk, zoals jij voelt de druk van buiten. Je loopt, je kijkt daar, je, je denkt, je overpijnst. Je, wat je ook doet. Je voelt de druk ja, van buiten. Je ervaart de bomen, je ervaart <coughs> alles met de als uit, uitwendige wereld. De uitwendige wereld ervaar je en je proeft het je met alle guren, zelfs vijf, zintuigen, doet er niet toe. Alles wat je ervaart, dat vormt ook een druk. Ja, dat is ook een druk wat jij ervaart. Het is prettig, het kan prettig zijn, het kan irriterend zijn, doet er niet toe. Het is gewoon druk van buiten. Het is al een vorm van druk. En die mens moet het aan. Kijk, als een mens geboren wordt, een kind geboren wordt. die gaat schreeuwen. wat is de eerste ervaring van een kind, dat een kind, baby eruit komt uit de moederschool verschrikkelijke ervaring want het is een, uh, daar is zo gezellig en die komt eruit en druk van alle kanten en van binnen en van buiten ja, van binnen ben je, ben je, hij is nog helemaal niets hij, hij zit in alles, in hem zit alleen potentieel er is nog niets uitgewerkt er is nog, niets, er is nog niet uh, mens, niet uitgewerkt alle wensen zitten in hem hij is, is net geboren, ja. hij zit in hem Eten, drinken, seksuele drang. Alles zit in hem. Hij is nog niet geboren. Hij is, is net geboren. Hij zit alles in hem. En daarom schreeuwt hij. Weet niet, hij kan niet eens aankomen. Maar potentieel zit alles in hem. Maar welke druk is. Geweldige druk van buiten en van binnen. So, zo blijft zo'n druk. Al je leven heb je dan de druk van buiten en van binnen. In elke toestand moet je onderscheiden en wel... Goed voor jezelf waarnemen, welke druk is van buiten en welke druk is van binnen. Zeer, zeer belangrijk middel. Probeer gewoon ervaren, zelf niemand dan jij zelf kan dat uh, ondervinden. En spelen daarmee, en werken daarmee. Alleen jij, want wij leren alles in, ieder leert binnen zijn kilib. Dus ik vertel je al algemene dingen, hoe je dat moet doen en wat je moet doen. Maar jij moet het zelf doen. Dat ja? so is het fijne. Zo is, is. So is het geestelijke gemaakt op deze manier. Dat de mens leert dat en past het toe alleen bij zijn eigen kieling. Niet bij die, bij de ander. Wij zijn niet, ik ben absoluut nergens. Niemand van jullie is, lijkt op, op elkaar. Absoluut uniek. Ja? Ja, er zijn algemene trekken natuurlijk. Maar het zit diepst diep in het hart. Daar waar de druk gemeten wordt. Naar binnen en van, en, naar, en van buiten. Daar niemand... Daar leek je op niemand uniek. En op elk moment uniek. En komt nooit zo'n ervaring terug. Altijd anders. Dus... Er bestaat dus die druk van binnen en van buiten. Duidelijk, duidelijk een beetje wat binnen en van buiten is. Van binnen is het gebonden, gebonden aan jou misschien... aan nog niet gecorrigeerde wensen. Maar die moeten wel gecorrigeerd worden. En men kan niet ontlopen. Dus als je ze niet gecorrigeerd bent, hebt... dan kan je schrijven wat je wil. Ja, ik ben eenvoudige jongen, ik wil niet corrigeren. Maar van binnen blijft een druk... ...om wel... ...gecorrigeerd te zijn... ...betekent om dat licht... ...de oude, die... ...zoals we het noemen niet... ...oure dat oor... ...dat omringend licht dat boven jou is... ...om wat jij niet... ...in staat bent nog... ...tot nu toe niet in staat was... ...om naar binnen te trekken... ...of te ervaren... ...naar binnen te laten brengen... ...als het ware... ...om die te ervaren dat te ervaren. Dat maakt druk. Duidelijk over welke druk spreken we? Innerlijke druk. Het innerlijke druk wordt gevormd door de niet gecorrigeerde wensen. Niet gecorrigeerd zijn betekent dat een deel van binnen jezelf is nog bedrukt. Waarom? Bedrukt omdat het kilim, die kilim, die zijn niet gecorrigeerd, betekent die kunnen het licht dat voor jou gelien bestemd is om jou volmaakt te voelen, dat ervaar je niet binnen jezelf. Daarom, dat, dat maakt de druk van binnen. Dat betekent innerlijke druk. Dus onafhankelijk van wat er buiten jou omgaat. Dat is een innerlijke druk. En daarbij komt nog de uiterlijke druk, uitwendige druk door de alles wat buiten jou omgaat, dat het werkt op jouw huid, op jouw ogen, van buiten, ook innerlijk, ook dit geestelijk, dat licht wat werkt ook van buiten naar jou, maar dan bijvoorbeeld de correctie van de dag. Elke dag op zichzelf, buiten jouw ziel om, is een, heeft zijn eigen correctie. Eindelijk. Elk moment zijn, heeft zijn eigen algemene correctie, die Eigenlijk niets te maken hebben met jouw persoonlijke correctie. Die moet je ook verdragen, dat is op druk. Maar in het algemeen hebben we de druk wat jij ervaart als druk van buiten. Zoveel de druk kan, kan zijn van twee allerlei, ah, twee allerlei aard. Van prettig hebben is op druk. Alleen, alleen wij denken niet dat het druk is. Als het prettig is, dan betekent dat jij laat. Laat iets binnen. Als het een uh, uh, gevoel is van uh, het is onprettig, betekent dat jij zet als het ware een wand tussen jezelf en de realiteit. Dus beide zijn, kan je ervaren, en soms ervaar je beide tegelijk. Dat betekent van buiten druk. Dus dat jij wat ervaart. Nou. Daar bestaat dus de wet, ik noem dat de wet van gelijke druk. Ja? Of het principe van gelijke druk. Nou, wat betekent dat? Goed, goed opletten. Dat betekent dat jij moet in telkens, in elke toestand moet je proberen... ...jouw innerlijke druk en je uiterlijke, uiterlijke druk gelijk maken. Niet dat je van binnen want van binnen, de druk van binnen is meestal het uh, kan zijn chassadim, ja? meer chassadim of meer gworot, wat er ook mag zijn en als het van buiten de druk is en dan van buiten ervaar je een bepaalde druk maar jij, goed opletten maar van binnen kan je niet de, de juiste verankering maken, zodat so jij Nivelleert als het ware, het woord nivelleren, nivelleert de druk van buiten. Maar in daarentegen, of uh, reageer daarop, dat jij bijvoorbeeld de druk van buiten blijft, uh, jou of in jouw systeem, in, in, in deze situatie, de druk van buiten is meer, heeft meer kracht dan de druk van binnen, of omgekeerd, dan is dat een disbalans, ongebalanceerde toestel. Dus telkens, wat er ook, ja. Kan je het jou plastisch voorstellen? Huh? Kan je het plastisch voorstellen? Dit. Plastisch? Plastisch, zoals luchtdruk, of zo maar. Kan je wel, precies. Ja, ja. Net zoals luchtdruk. Dan gaan gewoon, kan je gewoon, altijd is goed om dan een voorbeeld te, te zoeken naar gewoon uh, ja, nou, kijk naar nou, bijvoorbeeld, kijk nou als iemand gaat duiken, nou, hoe dieper iemand gaat duiken, hoe krachtiger moet ook zijn uh, uitrusting zijn, ja of niet? Want, nou, nou tot 10 meter misschien, zo, nog, la, nog lager, want de druk ook, hoe lager je komt in, de, in het water, hoe meer druk wordt het uh, de mens gaat ervaren. Dus daarom moet het ook de druk, druk de druk in de diepte moet ook opgevangen worden door de versterkte, ja, de geïmpregneerde materialen, geïmpregneerde materialen van de uitrusting wat de mens ja, meeneemt. Ja of niet? Dan scafanders, ja, dat hele, de, de, zo, dat, als iemand helemaal naar beneden komt, dan van, wordt het ook van aluminium en allemaal al gemaakt en dat soort dingen. Precies dezelfde, op dezelfde manier, en dat is ook dan, om, waarom? Om de druk aan te kunnen, de buitenste druk aan te kunnen, daarom maakt men zo'n zo scafander, dat is ook een vorm van verankering in dit geval. Zo, zo ongeveer ook moet je dat doen, van binnen, bepaald niet, niet van binnen doen dat je, hoe uh, zeg je dat, jezelf, uh, Sterk maakt van binnen, van uh, ondoordringbaar, ja, met zo'n pokerface en allemaal dat soort dingen. Nee, je moet wel ontvankelijk blijven, maar wel, kijk, je moet actieve, het is beter zo zeggen, niet gespannen. En proberen niet gespannen, nooit gespannen. Als je voelt spanning, moet je dan weten dat het fout is. Dat is dat het geen verankering is. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Luister goed nog naar deze les. Ik probeer het in woorden te brengen, iets wat een gevoel. Je moet nog uh, ervaren in je gevoel. Dus niet als je die verankering doet, probeer niet het voelen als als spanning. Spanning is, is helemaal niet goed. In geen enkele situatie, ook in het dagelijks leven, waarin is spanning is absoluut niet goed. Als het spanning is, betekent dat jij uh, het, uh, op elk moment, op elk moment wanneer er sp spanning is, welke spanning dan ook, van ogen, van alle die andere dingen, en als je dat dan uh, op die, met de spanning, een situatie aan wil, moet je weten dat op dat moment ben je ontoerekeningsvatbaar. Je ja? bent net alsof, alsof je reed onder invloed. Ja, je leeft dan onder invloed op dat moment. Ben je dat, kan je dan, dan kan je niet adequaat kan, heb je geen krachten op dat moment om de situatie eh, in het geheel overzien. Omdat jij spanning krijgt. Ja, maar de situatie is zo druk. Nee, nou, je moet je niet onder druk brengen. En dan zeg je niet dat ik het kan. Maar het is, wij moeten het leren. En ook ik leer dat dagelijks. En ook dagelijks uh, zie ik dat ik wijk af. En weer moet ik bij mij bijstellen. De hele bedoeling is dat wij niet heilig zijn. Wij moeten bijstellen. elke bijstelling betekent dat jij bijstelt om... Heilig te zijn. Heilig betekent in de middelste lijn. En dat is de middelste lijn eigenlijk waarover we hebben. Praktische, uh, praktische wenken over de middelste lijn. Hoe moeten we het ervaren, deze middelste lijnen niet in. Uh, Ga naar de bina, et cetera. Ook dat kan natuurlijk, maar uh, dat kan uh, verwarrend zijn. Dat hoef je niet. Ik kan het leren. En stap voor stap gaat het ook bij jouw vormen. dat kan je zelf ook zien wat, wat, wat je doet. Ook in het Maar een praktische... Uh, de praktische manier is... Om wat ik jullie vertel. Dat ten eerste... Absoluut geen spanning hebben. Geen spanning kan goed zijn. Ja, maar... Kijk, veel mensen werken onder spanning. Vinden ze heerlijk. Waarom? Ze waren gewend zo als... In de, jeugd, in de jeugd, bijvoorbeeld, alles moet onder spanning zijn. Altijd, altijd spanning. En dan blijft zo'n spanning zitten. Je hebt het niet meer nodig, maar de vaardigheden, je hebt nu alle vaardigheden, je hebt geen, eigenlijk die, die spanning absoluut niet nodig, maar die begeleid je nog steeds van jouw jeugd, toen je nog niet kon, begeleid die, die spanning jou al je leven. Waarom moet je het hebben? Je hebt het niet meer nodig. Duidelijk. En die spanning bleef je, bleef je op nahouden nou, dan moet je proberen de spanning nieuw weg te halen. Dus telkens kijken naar de spanning moet weg, maar activiteit in plaats van spanning moet wel activiteit zijn. Niet wat je leert allemaal in de psychologie en andere logieën. Dan zie je dat wat ze vertellen allemaal. Relax, ontspannen. Ontspannen betekent dood. Je moet opletten. Niet ontspannen zoals ze zeggen, relax. Neem een borreltje of ga even lekker uh, iets anders doen. Maar activiteit. Iedereen hoort het? Activiteit. Dus activiteit moet zijn dat je actief bent. Dat is ontspanning. Dat is, is niet ontspanning, maar dat is de toestand waar, waarin je ook ontspannen. Wat, wat ze zeggen, ontspannen. Dus wanneer je komt van je werk of wanneer je vrije wanneer tijd hebt. helemaal zelfs wanneer je rust en in je bed ligt. Moet je niet ontspannen. Dat is allemaal wat zij zeggen, dat het leidt tot dood. Dat is doodelijk dus. Maar zelfs wanneer je ligt, je moet het een lichte activiteit hebben. Dus je moet wakker blijven. Zelfs als je slaapt. Moet je in je slaap, moet je wel... Oké, okay, na nou, het slaap kan je niet, kan je niets doen. Maar... Uh, soms word je een beetje zo wakker, klein beetje wakker dan altijd bijsturen bijsturen dat jij zelfs in je uh, sluimeren en slijmering dat jij ook dan een beetje bijstuurt en niet laat jouw lichaam jou bijsturen dat is het belangrijkste en als je stap voor stap leert middag dat is de overwinning, dat is wat Yeshua ons vertelt, niets anders wat ik, wat ik jullie nu vertel, dat is precies wat Jesu zegt. Hij zegt alleen met andere woorden. Maar we leren dat op deze manier. Ja? Maar, eh. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Met die twee druk, de druk van binnen in de druk van buiten. Die moet altijd gelijkmatig zijn. Dus hoe, kijk, je kan zeggen natuurlijk hoe meer je leert Kabbala, hoe meer je toepast Kabbala, hoe meer vuur binnen, binnen jezelf ga je vuur voelen. De vuur, maar een opbouwende vuur. Begrijp je? Opbouwend, niet een vuur laa, laa, iets wat net als, uh, zeg dat van de duivel zo men noemt, dat hij Alleen duivelsvuur, alleen maar om, willen, om te ontvangen, om te ontvangen, je wil alles, ik wil hebben, ik wil hebben, ik wil dit, ik wil dat. Maar een positief vuur, een vuur dat brandt in jou constant, dat is iets wat je moet opbouwen. En tegelijkertijd moet je weten, ook zelfs dat het onbloesbare vuur, onbloesbaar vuur, wat we moeten, onder jou moet het uh, aangewakkerd worden. Dat is wat Moshe gebeurde aan Moshe, toen hij die struik, het struik had gezien. De struik dat onbluisbaar een, een, een ja, in brand stond en ontblusbaar en kon niet en, en verteerde niet, ja, onder, onder het vuur. En achter, achter dat struik, brandde de struik was een engel die sprak tot Moshe. Wat is dat? Goed opletten wat het is. Dat is de toestand waarin de mens komt tot zo'n toestand waarin eigenlijk het doel van ons leven ook dat iedere van ons moet komen tot een toestand dat dit onder jou als het ware zo'n onblusbaar vuur is. Dat vuur zelf ...dat ondelsbaar is... ...en de stem daarachter is. Het is de vader. Ja, dat is de vader van Yeshua. Dat is het licht dat brandt daar. Ja? Dan betekent dat, dat... ...dat op dat moment... ...dat betekent dat... ...jij liet het licht... het hoge licht... ...door jou heen komen... ...door al jouw kilim... Je hebt geen... ...alles... Je hebt, je hebt, ...er is geen plaats in jezelf... ...dat die weerstand biedt aan het licht dat in jou binnen moet komen dus jouw aura is helemaal binnen jezelf dat betekent dat je volledig op dat moment in evenwicht bent <coughs> in alle aspecten van je leven tussen het innerl de innerlijke druk en het uit de uiterlijke druk waarover ik ook heb en de strijk Waarover de Torah zo so spreekt, de struik, de brandende, het branden, struik, het of de, de, of het, de struik, die brandende, brandende branden, struik, is dat niet opgaat in het vuur. Is het zinnebeeld in de Torah, natuurlijk wordt het verteld, maar het is het zinnebeeld van de verhouding van de mens met Yeshua en en zijn vader. Maar de struik, de struik die brandt en niet opgaat, nu goed opletten, diepste geheim, diepste geheim, wat die ik jullie verklapt, dat de struik die brand en de struik die Moshe zag, en die dus wij ook moeten zien, en wij zullen ook zien dat, en ook op onze lessen toepassen. En in elke jouw. Ontmoeting met Yeshua is het zo. So? Zo'n ervaring moet je hebben. Dat de struik zelf, dat is Yeshua. Dat is zeggen, De struik betekent, het is al een vorm van knie. En het brandt, betekent staat in vuur, staat in licht, licht. Wordt belicht, verlicht. In vuur. In vuur, waarom in vuur? Omdat het is al. Geen directe licht, niet meer licht op zichzelf, maar het licht in de schepping zelf. En licht in de schepping, duidelijk. Licht. licht in de schepping betekent al, al binnen de kiem, binnen de klie. En dan is betekend betekent dat het hoge licht, dat brand in de struik, betekent het hoge licht dat in de klie van Yeshua is. En dat het de struik is, dat is de, dat is de Yeshua. Dat is de kracht van Yeshua. De klief van Yeshua. En het licht. Of de, het vuur. Het, dus de strijk wordt niet verteerd. Niet verteerd. Door, door het licht. Of door het vuur. Precies hetzelfde. Alleen dat was een zinnenbeeld in de Torah. En dat is wat Moshe zag. En Moshe zag natuurlijk. Niet zo horizontaal. Zo so is het. menen, zoals het. net is een really so yeah, so uh, verhaal vorm. Maar hij zag dat binnen zichzelf. En ze zag boven zichzelf. Want. In zijn kilim. heeft hij tot Jesod gekomen. Tot zijn Jesod van Moshe. En dan zag hij dan de, de struik. Zag hij dan Yeshua, En de Yeshua is boven hem. Want als je van Jesod brengt. De man. Omhoog. Dan trek je het licht Van. Van. Ja, van bijna ketter naar jezelf toe. Dus hij zag dan op die manier, hij zag, Yeshua zag de kliek En het licht dat in de kliek was, oftewel de, de schepper, zoals hij noemde dat, Hawaia, Hashem, die, of engel van Hashem. Engel, omdat het al ingebed was ja, in de kilim, dus hij noemde dat engel. Is sprak tot moshe via de strauik. Via de brandende strauik, goed opletten, je zit diepste, diepste geheime waar ik ze weet. Probeer het nog een keer, nog een keer, ik probeer het onder woorden te brengen. Dus Hashem sprak eigenlijk via de struik, achter de struik tot moshe. De scheiding tussen hen was Yeshua via via de strijd, en daarom Moshe zag deze strijd. Dat was dus de, de, het moment, het keerpunt in het leven van Moshe. Want hier kreeg hij dan zijn opdracht om te gaan naar te, terug te keren naar Mitzrayim, naar Egypte, om het volk Israël uit te laten komen uit Egypte. Pas op dat moment, dat betekent, op dat moment kon hij al, uh, kwam hij tot een vorm van uh, bezinning dat hij zag de ketter, dat hij kon zien de ketter en laaiend vuur, oftewel het licht, van uh, Hashem, die en de ketter, dus die altijd die brand, als het ware, en niet, nooit verteerd wordt. Zo'n gevoel moeten wij, moet je ook hebben, moeten wij ook hebben, eh, wanneer wij komen tot Yeshua. Het is absolute rust. En tegelijkertijd, het is als het ware onder, onder ons, boven ons, als het ware, is rust en eh, sereniteit. En tegelijkertijd is het een vuur branden, vuur, en dat moet, je, dat moet je verdragen. Waarom moet je dat verdragen? Hoe kan je dat, als je komt tot Jezus, dan kan je, dan ben je toch gered, en je bent je toch, eh, zit je toch in een nirvana, een soort nirvana, ja of niet? Zo zegt men, dat, ja, ik ben verbonden met Jezus. Boven jou is Jezus. Maar dat is de, dat is de verbondenheid van ons met Yeshua. Maar onder jou. Is het vuur. Een laiende vuur van onder jou. Dat is al jouw kilim. De kabbala. Al jouw kilim. Van vier stadia, Geef je als het ware. Uh, uh, Doe je. Uh, steek je in fik. Omwille van. Het leven. Omwille van Yeshua. For Yeshua omdat. Omwille van Yeshua betekent omwille van de reding. Niets anders. Niet om, om dienen aan Yeshua, om Jezus, we voor Yeshua. te knielen, of iets anders, maar knielen betekent opgaan naar Yeshua, juist. En daaruit kunnen we het leven ontvangen. Geen andere manier om het leven te ontvangen, want dat is de strijd, de brandende strijd, die altijd, die nooit opgaat. Uh, dat voel je, dat moet je voelen, beneden, binnen jezelf, daar waar de jesot is, daar kan je dan, daar kan, daar kan zijn, binnen de jesot kan zijn, een brandend gevoel, ja, van brand, van het verlangen naar deze wereld, naar alle uh, wensen van deze wereld, en... Er is niets verkeerd in deze wereld als je dat met mate gebruikt en omwille van uh, jouw doel, jouw einddoel, uh, dat constructief is, in plaats van destructief gebruik alleen voor jezelf. Maar, en... Het kan zijn dat het, in de soort kan het ook zijn dat het daar vuur is, godelijk vuur. Want wordt gezegd ook, Torah is. De Torah is het vuur. Dat betekent, dat betekent, dat betekent, dat het onder jezelf moet je het transformeren wel in het vuur. Want kan je het zonder vuur? Zonder vuur, uh, het vuur betekent dat het... Opgaat in, dat, dat jouw, dat eigenlijk uh, jouw kilim, de kilim doe je opgaan in het vuur. Dat betekent één uh, gesmolten geheel dat uh, vloeit naar Yeshua. En wanneer het komt tot Yeshua is het net als reuk. Dat is dan reegnichoeg in dit Torah staat. Een aangename geur. Ja, net zoals bij, het, bij een smeltoven. Beneden heb je hoe lager naar beneden, hoe, hoe gesmolten smol, wel gesmolten metaal bijvoorbeeld. Maar dan gesmolten metaal met, uh, zeg je, met contaminaties, met allerlei andere dingen. En hoe hoger je gaat, wordt het, hoe wordt het fijner ja, in de, in de hoogoven ja, of hoogoven zo smeltoven. Hoe hoger ga je zie je, gaan de, die, uh, die allerlei die producten die daar zijn, die opsteken, die in de lucht, als het ware, binnen de, de hoogoven omhoog gaan, hoe fijnere materialen, metalen of uh, dingen er zijn. Zo is het precies, brengen wij omhoog, de zo so is dat vuur beneden ons is lijnend net zo. En ook zie je ook in de hoogovens bijvoorbeeld. Zie je dan dat meeste vuur zit onder. En hoe hoger, hoe, hoe, hoe, hoe lichter als het ware. Hoe eiler enzovoort. So zo so is het ook in de geestelijke. Beneden hebben we altijd vuur. Of dat vuur is van de citra Achra. Of het vuur is van. Uh, de vuur van het vuur van Torah. Of de vuur van het goddelijke het vuur. Kan niet anders. Want het ja. ene tegenover het andere heeft uh, Shem gemaakt. En dat is het geweldige, de geweldige feedback. Dat steeds, wij moeten dus de uittrekkende vonken van het heilige uit de Sitra Agra en brengen dat die naar het vuur van godelijke vuur in onszelf. Dat is een beetje wat... Ja, dat praktisch gedeelte van... We vragen? iets van... hebben jullie vragen over die dubbele druk. Dus de, de, de wet van de gelijke druk. Probeer dat toepassen in het alledaagse leven. Probeer het toepassen. En dat betekent... Welke, in welke toestand jij zou niet verkeren dat dit gelijkmatig moet zijn. Dat jij moet eh, van binnen, niet gelijkmatig, dat jij moet van binnen de druk van buiten opvangen in jezelf. Want altijd is allemaal bij de jouw druk. Niet wat buiten gebeurt dat dit iets van mij is. Maar hoe ik het ervaar wat van buiten is. Dat is. Is ook jou. Alles is jouw buitendruk en binnendruk is binnen, binnen, binnen van jou. Alleen de ene is van buiten komt, de andere komt van binnen. En die beide moeten we in evenwicht brengen. He? Niet verdringen, niet dat openstaan, maar steeds blijven die beide brengen, steeds brengen, uh, bijstellen om deze te brengen op de gelijke. Op gelijk niveau. Dat is steeds wat wij moeten doen. Dan kan ik zeggen. Sommigen sommige zeggen. Kijk, ik, uh, Nee ik wil alleen maar met het geestelijke mee bezighouden. Ik wil alleen maar leren. Sommigen zeggen. Ik had het ook zo gezegd. Vroeger. Ja dan zit ik gewoon op mijn zolderkamer. Alleen maar. De zoger Alleen maar Torah. Alleen maar. Het geestelijke. En wat me mij interesseert me de, de druk van buiten interesseert me niet. Er zijn mensen die zitten dan dag en nacht uh, te leren en zo, uh, wibbelen en zo, ja, zo dat ze denken dat ze iets doen. Of de anderen die zitten zo'n dag en nacht, natuurlijk kan het een periode in het leven zijn, dat een mens zo zit, helemaal afge, afgezonderd, kan het even tijdelijk kan het zijn, ook tijdelijk, Per dag, per week, per maand, kan het wel zijn. Ja, maar het moet niet zijn, moet je dan bewust zijn dat het een tijdelijke periode dat, en hoe lang het duurt, het kan duren een paar jaar. Bij mij duurde een aantal jaren. Dus ik, ik kon niet naar, ik kon niets voor mij de wereld was zelfs niets. Maar dat is een tijdelijke zaak. Het moet niet een gewoonte van de dag, maar het moet niet iets dat het een filosofie wordt. Heel. Alles van buiten interesseert me niet, ik ben zo heilig, et cetera. Absoluut niet. Want daarmee dien je die nie niet jezelf, dien je de schepper niet en dat is ook niet de weg. Dat hey, leren we van Jezus. Wat heeft hij gedaan na zijn al die beproevingen die hij ondervond door de duivel? hij ja. had eerst gestudeerd de Torah, het Gewoon als kind, want je moet allemaal meemaken dat als kind. En daarna was hij klaar. Ging je woestijn in, betekent geestelijk woestijn. Had hij alles overwonnen. En na al die overwinning, wat had hij gedaan na al zijn overwinning van het kwaad? Niet het van zijn kwaad, maar van de algemene sitra achra. Hij had eigenlijk overwonnen... de algehele kwaad. Het algehele kwaad... niet alleen een kwaad in zichzelf... maar het algehele kwaad van de hele mensen. Wat had je gedaan daarna? Hij ging naar buiten. Hij ging voor, voor mensen. Hij ging dat... verkondigen dat... betekent niet... Uh, per se dat... Uh, dat jij moet dan... prediken of zo. Dat betekent absoluut niet. Maar het betekent... Uh, een vorm van uh, van die twee aspecten moet je hebben in jezelf. Druk van binnen en druk van buiten. Okay? En niet alleen de druk van binnen, niet alleen binnen jezelf jezelf afschermen. En op proberen, de, het dagelijks moet je geen moment zichzelf afschermen. Okay? Ook wanneer je alleen bent, goed opletten, wanneer je alleen bent, niet binnen jezelf, alleen in jezelf ingekeerd zijn. Goed opletten het is bijzonder belangrijk. Dat is een fout wat men vaak doet. Dat men denkt zo... Ah, ik heb twee, twee gezichten heeft. Ja? Twee tongen. Of twee gezichten. Twee mensen in zichzelf. Dat jij in zichzelf weet dat ik ben in mijzelf zo... So, en dan buiten ben ik dat of niet. Moet je altijd weten dat die beiden... die vormen jou, beide drukken van buiten, van, van binnen... Die moet je beide ervaren. En beide moet je steeds bijstellen. Dat is de ware kennis. Dat is de praktijk. En de theorie en de praktijk in één. Nee? Dus als je voelt dat van buiten meer druk is dan jij van binnen kan. Het aan kan, betekent dat jij niet genoeg verankering hebt gemaakt. Dan moet je dat die verankering maken. Steeds deze, die twee, moet je doen. En zelfs wanneer je alleen bent, moet je wel het gevoel hebben van binnen, dat je niet alleen bent. Dat je nooit alleen bent. Weet zelfs als je alleen bent, alleen bent en alleen gaat naar bed, alleen niemand is er, rustig. Geen muziek van buiten, niemand is er daar naast jou. dan, ook dan moet je ervaren, de buitendruk kom je ook boven, uh, moet je ervaren. Dan heb je en buiten en binnen. En niet alleen blijven binnen, binnen jezelf, uh, naar binnen gekeerd zijn. Maar niet naar binnen keren, alleen naar binnen. Je moet wel weten dat naar binnen keren is wat je leert, de Torah, wat je leert Zorger. Het is naar binnen keren, het is nooit alleen maar naar binnen gekeerd zijn. Het is altijd in combinatie met, met het naar buiten ook. Gevoel naar, met, met bij de buitenwereld. Eigenlijk op die manier als je die, dat gevoel met de buitenwereld, en zelfs als je alleen bent, kan je dat de buitenwereld ervaren. En niet jezelf afzonderen van de buitenwereld. Want dat is een fout die men doet. Men, met al die dingen dat men meditatie doet. En men denkt dat, men, dat het goed is om zichzelf van de buitenwereld af uh, te after uh, zonderen. So, zelfs in elke uitzondering. In de uiterste uitzondering. Moet je verbonden blijven met de buitenwereld. Dat is wat Jezus ook gedaan. Dat leren we van Jezus. Altijd verbonden is. Zelfs als je in een zolderkamertje zit, leert en wil niets, uh, alleen maar dus de schepper uh, leren kennen in allerlei opzichten. Dieper en dieper en dieper, en dan ga je dieper. Moet je verbonden zijn met de buitenwereld. Ik had nog nooit zo'n verbondenheid gevoeld als nu. Terwijl. En ook nu de diepste, diepste, steeds dieper en diepere geheimen onthuld worden aan mij, zonder noemenswaardige studie nog meer te doen. Want nu ontvangt, zo moet je ook leren dat het niet alleen wat je leert, natuurlijk moet je dat opnemen, alles wat je leert, en het moet gaan leven in jezelf, borrelen in jezelf. En daarna moet je vertrouwen op de Heilige Geest. En dat, de Heilige Geest, roge codes, kunnen wij ontvangen alleen van Yeshua. En alleen via Yeshua, want de Heilige Geest is roer. En het roer komt van, van de Vader. Dat kunnen we alleen via Yeshua ontvangen. En en dan weet je, dan hoef je niet te meten, hoef je niet naar een boekenkast te lopen meer. Dan, dan is het de innerlijke zekerheid heb je dat dit de waarheid is. Oké, okay, de waarheid van dat, dit mom, dat, dat moment. Jouw waarheid. Of de waarheid van, het is altijd, geme, altijd jouw waarheid, altijd gemeten, altijd ...verbonden is met de algemene waarheid. Ja, altijd, maar dan zit jouw vorm van de bevatting op dit moment. Wie kan zeggen dat je de waarheid, de hele waarheid in pacht heeft? Niemand. Maar verbondenheid met de waarheid maakt... Met ...verbondenheid met de waarheid... ...maakt het mogelijk bij jou, voor jou... ...om een zekerheid te hebben... Van een toestand. Waarin jij verkeert. En de waarheid. Dat is Yeshua. Dat is de kracht van de ketter. Die waarin. Uh, de vader is ingebed. ingebed. Dan weet je dat het de waarheid is. Jij put van de waarheid. Je er niet hoe. Hoeveel. Maar dat is. De waarheid en dat is dan. Jouw waarheid, omdat en tegelijkertijd is het een uh, deel van de hoge waarheid, de pure waarheid van Jezus. Zoals Jezus zei, ik je ben de weg, de waarheid en de liefde.